Dit is het lokale Omroep Gohlen nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Classic Breeze is een veelzijdige coverband die je live moet meemaken. De muziekrepertoire bevat de vetste nummers uit de classic rockgeschiedenis. Maar de band gaat een andere weg inslaan. Ik sprak met Peter Bruus en hij legt uit waarom en welke kant het op gaat. De band bestaat al 20 jaar en... Het is tijd om een keer uh, ja, nu, uh, nu, ja, nu invloedig aan te doen. Ook uh, voor mijn eigen zelf. Ik had er niet meer zo plezier meer in. En er uh, was er allerlei omstandigheden. Maar dat is heel, allemaal uh, voorbij. En ik heb er al een jaar over gedaan. eigenlijk om een beetje de juiste mensen te vinden. En is mij gelukt. En uh, nou, morgen gaat het dan gebeuren. Waar, waar moet ik dan aan denken? Wat voor muziek gaan jullie dan nu maken? Want het ligt niet zo ver uit één van hetgene wat jullie deden. Nee, nee, nee. Het is, wij doen nou... Uh, Echte classic rock en ook de blues rap. Maar ook de eigen nummers, die ik best wel veel uh, in die jaren heb geschreven. op verschillende CD's uit en verlaagd. En dan wil ik ook, uh, die eigen nummers ook weer een beetje terughalen. Een beetje herkenbaarheid van de band. In Café Het Huske aan het Oranjeplein in Goorlen... gaan ze hun eerste optreden verzorgen in de nieuwe samenstelling met De Nieuwe Richting. Het optreden begint om 9 uur en de entree is gratis. Vanavond was de laatste keer Funknight bij de lokale omroep Goorlen. Mark van den Hoek vertrekt. Hij gaat naar Langstraat FM. De laatste geluiden klonken zo. Nou, de laatste, de allerlaatste bij Logradio Funknight hier op de log. 15 juli, dan kun je de weer horen, maar dan op langs staat. Tja, uh, ik wil iedereen bedanken. Even van Eikenaren voor uh, alle technische bijstand. Voor de afgelopen jaren. Maarten van de hout. Die komt dadelijk, ook bedankt trouwens, dadelijk na het nieuws met Erik van Vliet. Kan u nog klep zijn? Nee, dan ga je niet aan beginnen. En Frankie de even natuurlijk, bedankt voor zijn Joep, doei. En de mazzel. Tot besluit het weerbericht. De temperatuur vandaag lag om de bij de 22 graden. Vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen dan is het eerst droog, maar daarna nog veel bewolking en valt er ook regen. En dit is ongeveer hetzelfde weerbeeld aanstaande zondag. De temperatuur komt niet boven de 19 graden. Tot zover het lokale Omroep Goorlen nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl